Maar ik heb je dat een paar weken geleden toch al verteld? Ja, dat is mogelijk, schatje. Ik weet het niet meer. Je hebt me ooit eens verteld dat je samen gestudeerd hebt... en daarna stage gedaan hebt in Gent. Ja, dat weet ik nog. Ja, wel, en zij is daar dan voor het parket gaan werken. En ja, sindsdien zijn wij wat uiteengegroeid. Vanwege professionele meningsverschillen? N niet bepaald, nee. Hmm. Eigenlijk omdat zij jaloers was. Omdat ik meer succes had bij de mannen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 Ja, ja. Gestapo. We hebben u wel gezien. Wanneer je ge gaat u toch gedragen, hè? Je ge weet dat ik liever goede relaties heb met mijn collega's. Ja, let op, want Martin Salens, haar gevoel voor humor... ...is nu niet bepaald groot. heeft ah, van collega's gesproken? Wat staat de federale dan nu weten? te doen? Waar? Is dat Wim Laurens niet? Oh, ja, het is hem.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 Hé, hey, hé, hey, hey, wacht eens, manneke. Alé, oh, van Nint, dat is nu al uw zesde lepel Caviar. Ja, het zal de laatste niet zijn. Waar zit die gast met die champagne? Ah, hij loopt daar. Pieter. Jij ook nog een glaasje schoon? Oh, hangt de boer zo niet uit, Pieter. Hij komt wel naar hier, dat is de bedoeling. Ah, goedenavond, op de zich, oh. die heeft me niet eens gezien. Naar uw gezicht niet, nee. Wie is dat? Armand van Caillis. Ja, dat is de meest gerenommeerde chirurg-orthopedist van west vlaanderen En hmm, met wat rijdt die mens? Oh. Een Ferrari? Een Lamborghini? Ik vraag dat maar omdat ik hem juist wil kunnen taxeren. Hè? Tegen dat ik mijn versie van Hoe is Hoe in Brugge wil publiceren. Zo'n ja, oh, oh. doos Daarbij, hij is de schoonboer van Jacques van Dorpen. Oh, Hij behoort bij de visdynastie, amai. Hé, hey, makker, hé, hey. hier met die drank. Voilà, schatje. Dank je. Van Flupke kan er precies wel geen glimlach af, hè? Maar Pieter, de jongen is daar dan ook al uren handjes aan het geven. En je ziet dat toch, dat volk blijft maar toestromen. Ja, zijn dus enge mag er anders wel zijn, hè? Kijk eens wat meer naar uw eigen vrouw, alstublieft. Mm -hmm. Ah ja, natuurlijk. Officieel heb je nog altijd geen vrouw, hè, schat? Oh, kijk, daar is Martin Bij Beekman en zijn vrouw. Niet direct omkijken, onbeleefd, Rik. Ach zo, is dat Martin? Ja. Volgens mij weet je ook wel van wanten... Ze ziet er wel wat streng uit, maar ja. Dat wil niks zeggen, hè? Wat is dat met u? Gaat ja, uw ook onder de kraan steken, zeg. Ah, ik heb daar juist van die Normandische tongfiletjes geproefd, hè? Daarmee. En gij moet trouwens niet te veel zeggen, gij. Beekman is u al met zijn ogen aan het uitkleden. Oh, ja. Zo'n vrouw zou je anders met plezier de nek omwrennen, ja, ja. zo te zien. Is goed, is goed. Weet je wat? Kom, we gaan hem wat plaatsen. Ja, nee. ik nee, ben je mee. Nee, laat, toch van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 compensatie voor het ongemak. Ja, ja, dat heb ik ook al gauw geregeld. Alsjeblieft. Oh, oh nee, nee. Oh, sorry, sorry. Sorry, ik, uh, ik kan niet. Ik moet dringend het weg. Het is al bijna half negen, die receptie is ondertussen al twee uur bezig. Zetjes mis ik de beste rodels nog. <laughs> Zeggen uh, we houden die bespreking morgen wel, of zo. Hm? Ja, oké. Okay. Maar voorgest, ja. Hij zit toch ook uitgenodigd? Uh, ja, ja, maar uh, ik ga niet. Er zijn grenzen, in Steve...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 Dat ja, straks. U komt recht op mij en mijn vrouw af. Martin Sales, die je nog nooit gezien hebt, staat bij ons. En dan zegt gij, ik ben jaloers op uw roger. Je wordt geflankeerd door twee mooie dames. En ik, ik moet het met één exemplaar doen. Ja, zoiets zegt je toch niet aan Pieter. En zeker niet bij een gelegenheid als deze. Je kunt toch een beetje uw manieren houden. Hm? Ik zal het nooit meer doen, meester. Ja. Ja.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 Wat doe je niet belachelijk? Moment, meneer van Dorp, maar Het is misschien beter dat hij even wacht. Kom niet door. Verdomme, ik wil hem zien. Philip, wat er? En dokter? Is hij... Uh... Jooy, commissaris. Hij is dood. Morf dood.